Juris Dubinski met het NOS-journaal. In Canada wordt niet meer gezocht naar een vermiste Nederlandse polreiziger. Het reddingsteam denkt niet dat zijn lichaam nog wordt gevonden. Eind vorige maand raakten twee Nederlanders vermist. Gisteravond werd het lichaam van een van hen gevonden en geborgen. Om wie het gaat is nog niet duidelijk. Op de plek waar het lichaam werd gevonden is het ijs erg dun.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 In Moskou zijn buitenlandse gasten, zoals de president van China... en de leiders van Cuba en Venezuela. Westerse regeringsleiders blijven weg... uit protest tegen de Russische bemoeienis met Oekraïne. In Delft is vannacht een caravan gestolen waarin een man lag te slapen. Toen de man wakker werd, belde hij de politie... en gaf hij het kenteken van de dief door. Omdat hij daarvoor met een zaklamp door het raampje moest schijnen... werd hij opgemerkt. De dief zette de caravan daarom aan de kant op de vluchtstrook van de A13... De politie heeft de man bij Leiden opgepakt. Bij een Jumbo-supermarkt in Groningen is vannacht een explosief gevonden. Iemand zag het pakketje tegen de gevel staan en belde de politie. De explosieve opruimingsdienst heeft het pakketje weggehaald... en op een andere locatie opgeblazen. De politie in Groningen zoekt nog uit door wie het explosief is achtergelaten. Het weer, af en toe zon, later vandaag wat buien. Het wordt 13 tot 18 graden. Morgen blijft het droog en wordt het een paar graden warmer... Maandag kan het in het binnenland 25 graden worden. Dit was het in Oost. ZFM verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, staat tussen Schiedam en Knopen de Bresseplein drie kilometer file na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zantwoord heeft het. het al 25 jaar. En jij beleeft het. Zantwoord in 2015 al 25 jaar. Live. En met u. u. Goedemorgen, Zantwoord. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. U luistert weer naar Goedemorgen Zandvoort. Uh, we zijn bezig met het de tweede deel van het programma. En voor mij zitten de heren Willem Paap van de Socialistische Partij Zandvoort, zeg ik dat goed wil. Nee, sociaal Zandvoort. Sociaal Zandvoort. Ja, en Henk Keur, als specialist voor nou, nou, specialist. het op ondergrondse brandkranen gebeuren. <laughs> Welkom heren. Goedemorgen. Nog Goedemorgen. Goedemorgen heel even. U hoorde net um, Do You Want to Know a Secret van Billy J. Kramer. Dat vind ik eigenlijk ook wel zeer intrigerend. Do you want to know a secret? Yes, we want. Horen wij geheim, heren? Nee hoor, nee. Okay. We hebben geen geheimen. Nee, dan uh, wilden we wat anders vragen. Ja, wat, wat het staat uh, tegenwoordig nogal in de kranten heb ik gelezen. Met name het ondergrondse brandkranen gebeuren. De putten zitten dicht, ze zijn niet zichtbaar. Ze zitten op verkeerde plaatsen. Er zijn parkeerruimtes van gemaakt. Ik begrijp dat niet. Nee, nou ja, die vraag die moet je stellen aan Henk. Je hebt dat in zijn portefeuille, dus... Uh... Nou Henk, hoe is dat gekomen? Want ik vind het een beetje een raar verhaal. Als er een huis in de brand staat, kan er niet geblust worden. Nou, er kan wel geblust worden. Laten we dat eerst voorop stellen. Want in een voertuig wat aankomt, zit altijd water. Dus... Voldoende water? Nou, voldoende niet, maar ze kunnen blussen. Dus ja. ze hebben nog... Tijd om de eerste aanval in te zetten. Om te proberen het niet verder uit te laten breiden. Laat dat duidelijk zijn. Ja. Die jongens die doen hun stinkende best. Duidelijk. daar ligt, ligt het allemaal niet. Nee, nee, nee, nee. Maar de voorzieningen moeten er wel zijn. De voorzieningen. Kijk als er een voertuig aankomt, hoe je zo'n put open te kunnen maken. Opzetstuk erop, slangen eraan en dat gaat weer naar het voertuig, omdat het ja, dus een pomp in. van water. Ja. Nou, als dat niet, is die waterputten niet in orde zijn, je zit vol met zand, wat ik al om diverse malen ben tegengekomen in een onderzoek wat ik gedaan heb na, na de hand of na de hand van de brand in Bloemendaal in daarna ja. jaren Want dat, dat irriteerde me dan. Ik denk dan ga je toch, je zit in het dorp. En ik, ik zit er niet op te wachten dat we datzelfde krijgen als jaren oud als in bloemedaal Nee. Het is vervelend genoeg, maar daar zitten we niet op te wachten hier nee. in dat dorp. En ik heb foto's gezien van putten die, die zitten vol met zand, ja. bijvoorbeeld. Dat, maar als dat niet gecontroleerd wordt, en hoewel al niet, dat weet ik dan niet. Maar CV, als je dan, op, dan open maakt en het zit vol, of het werkt niet, of je krijgt ze niet open, dan gaat er toch echt iets fout, hoor. Ja, en, en er staan auto's bovenop geparkeerd. Juist. Ik en, begrijp het niet, want die, die, die dingen zitten op een vaste plek. Je weet toch waar je parkeerhavens niet moet zetten? Ja, of is het Als er een straat gerenoveerd wordt, dan worden ook de leidingen opnieuw aangelegd. Ja. Dus de oude leidingen gaan eruit en de nieuwe komen erin een stukje langer maken of een stukje korter maken. Ja, maar let je daar niet op waarde. Nou, die diegene die die straat dan ligt, ga je maar niet nee. Zoals nu uh, bijvoorbeeld op de hogeweg. Die, die is pas gerenoveerd. Juist nou mooi te weten waar alles zit. Juist, en als die dan bepaalde brandkranen uh, verdwijnen verdwijnen, doordat er gewoon overheen bestraald wordt of geasfalteerd of wat dan ook, ik ga er toch vanuit dat zo'n aannemer die dat aanlegt. Dat hij toch zijn verstand gebruikt om te zeggen van... Maar wordt hij niet aangestuurd dan uh, tijdens zijn werkzaamheden van let op, daar zit... Uh... Ja, maar daar zitten wij niet bij, uh. dat is het probleem. Want, want wie doet de controle? Ja, dat, dat heb ik dus ook gevraagd. Wie doet die controle? Oh, dat is, daar is geen Kijk, als antwoord. als een op... gemeente, als er een straat wordt aangelegd, dan ga ik ervan uit, als gemeente zijnde, dat je toch eerst eens even goed gaat nakijken. Van jongens, waar zijn we bezig? Waar ligt een kraan? Of waar ligt een waterkraan? Of een gaskraan? Of... Ja, want je doet het met alle andere dingen die onder de grond liggen ook. Dan ga je ervan uit dat je weet van, nou, die kraan moet daar ook weer terugkomen? Of zie ik dat verkeerd? Uh, nee, denk ik. Maar, ja, maar dan nee. ga je, als dat dan klaar is, dan kun je zeggen van jongens, we lopen het nog een keertje na. En heb je papier hieronder? Dan denk je van, joh, daar ligt een gaskraan, daar ligt een waterkraan en daar ligt iets. Van ik mis er een of twee. Maar nu is er een constatering dat er iets niet goed is. Ja. Het is ook uh, in de publiciteit gekomen, ja, de kranten staan er vol. Wat nu? Nou, ik heb dus die vragen erover gesteld. En ik wil dus nu gewoon antwoord hebben. Wat vragen er aan gedaan? Vragen aan de gemeente. Ja. En dat heeft zijn uh, Antwoord gedaan. Ja, ja klopt. Met uh, de PvdA. Uh gezamenlijk, maar wij hebben het onderzocht. Sociaal Sanford heeft onderzocht. Ja, het, uh, want ik brand, heb even zitten uh, zitte zoeken. Toen ik mijn huiswerk deed, <coughs> heb ik even zitten zoeken. En ik kwam trouwens nogal veel tegen dat jullie samen optrekken. Nogal veel met uh, Partij van de Uibijt. Ja, dat klopt. Alle stukken hebben zelfs uh, beide logo's en zo. Hebben we ja. een nieuwe coalitie nou, van de oppositie? Nou, nee, nee, nee. Kijk, uh, we hebben gezamenlijk natuurlijk één zetel. En uh, uh, zoveel verschil tussen PvdA en Sociaal Zondvoort is er natuurlijk niet. Natuurlijk zijn er heus wel wat kleine verschilletjes, maar die zijn te overbruggen. Daarom gaan jullie dus dan doen. Dus we dan hebben gewoon gezegd van... Uh, nou, wij zijn een lokale partij, hun zijn een landelijke partij. Maar ja, als er toch zo weinig dus, uh, verschil is... Nou, uh... ja, vandaar ook die samenwerking uh, die we gezamenlijk doen. Maar goed, jullie hebben vragen gesteld. Ja. Wat was de reactie? Uh, die moet nog, uh, nog komen natuurlijk. Van? Maar wel de reactie van het Amsterdams van uh, RTV Noord-Holland. Maar ja. van het college nog niet. Maak Kijk, het college uh, uh, uh, RTV Noord-Holland heeft gisteren uh, uh, aan de gemeente gevraagd wie verantwoordelijk was uh, voor de brandweerputten. Daar konden ze geen antwoord op geven. Raar. Wilden het niet? Of zeg, het, het niet? zeg het nog eens. RTV Noord-Holland heeft Noord vragen gesteld aan nou, de gemeente. Nee, gisteren uh, is RTV Noord-Holland gekomen. Ja. Uh, uh, er is een uitzending over gemaakt over de brandweerputten ja? waar Henk bij was. Dus gisteravond in het nieuws is dat uh, op televisie geweest. Uh, en daar is de vraag gesteld... Daarvoor heeft RTV Nederland de vraag gesteld aan de gemeente Zandvoort wie nou verantwoordelijk was uh, voor de brandweerputten... En, uh, Zodat ze dat konden Daar bereken. is geen antwoord op gekomen uh, van de gemeente naar ETV Noord-Holland. Omdat dit... ze het natuurlijk waarschijnlijk nog niet wisten. Nee, maar is dit alleen in Zandvoort het geval? Of is het op andere plekken Nou, ik heb uiteraard het, het geval... gedaan, dat er in diverse gemeentes een probleem is met die brandputten. Want we gaan er vanaf te willen. Brandput, jij ja, hoeft het goed. En dan willen ze dus een... Ze. Ja, de gemeentes, de gemeentes en de VK. Dat willen ze er vanaf en dan tankwagens voor in de plaats zetten. Want staat, heb ik allemaal zwart en wit staan. Maar ik denk bij mij, je hebt die dingen er liggen. Je hebt uh, of, uh, leidingen liggen en gebruikt die gewoon. Maar het schijnt te duur te zijn om dat te onderhouden, die brandkraan. Maar met zijn tank kost 25 niks. euro per kraan, per put, om dat te onderhouden. Maar hoeveel zijn het? In? Ja, dat zijn er heel wat hier. Dus, uh... Maar ja, wat is uh, de veiligheid? Ja, maar de veiligheid dan, is niet te koop, ja, maar altijd. Daar gaat het om, dat is wat je straks ook zei. Je zal een huis, je zal, het zal je eigen huis maar zijn, ja. wat in de brand staat. Ja. Als je als dan een tankwagen, of hij nou hier staat of in Haam, het maakt me niks uit. Hij is altijd te laat. Hij, is altijd te, hij heeft tijd nodig om je ook hier naartoe ja. te kunnen. kunnen ze wel zeggen van ja, we sturen altijd eerst auto. Dat begrijp ik allemaal wel. Je stuurt eerst die die aanvalsvoertuigen, dat zet je blusvoertuig, het aanvalsvoertuig. Dat zet je voor het pans wat brandt of wat, mm -hmm. welk object dan ook. Maar daarna raakt het binnen een aantal minuten of raakt het voertuig leeg. Dus dan zal je toch een... Uh, moet er vullen zeggen. Ja. Maar als, nou, als ik nou goed begrijp. dan willen ze. af van de putten. en dan willen ze dus alleen de, de tankauto's. Ja. Maar worden die dan niet zo groot. dat ze de brand aan Nou, ja, heel... die, die, ik ga ervan uit dat die dingen toch ook gevuld moeten worden. of zie ik dat verkeerd? Uh, de, Waar ja, haalt dat water de, vandaan? Nee, maar ik bedoel, uh, dat, is toch, dat is toch <laughs> een vraag. Dan ja, gaan ze naar een andere auto. dus een tweede tankwagen die moet er komen. Om die eerst af te lossen. Maar de, de deze vraag verloren, wordt toch ook door ZE gesteld? Dat is brandweer in de gemeente bedoelde. Ja, ze. de ZE, wie het ook zijn, die ervan af willen. VK. Ja. Die, die realiseren zich toch ook dat op een gegeven moment zo'n tankauto leeg is? Ja, maar dan zeggen ze, er komt de volgende toch? Die lost het toch af? op die manier. Dan krijg je een soort. Nou, als het de een leeg is, dan komt de andere maar. Is dit een financieel plaatje waarschijnlijk? Ik denk het. Daar ga ik dan vanuit. Want als je die verhalen hoort en leest, dan denk ik maar, dan gaat er echt iets fout hoor. Sorry hoor, maar het gaat hier om je veiligheid van je inwoners en je toeristen, ondernemers en wat er ook allemaal hier in het dorp zit. Maar we hebben zo'n tankauto natuurlijk op zand voor staan, want dat is onbereikbaar in de zomer. Dan ga ik dan, als ik je moet geloven, dan ga ik daar vanuit Ja, maar ik denk het niet hoor. Maar wij hebben nog van die, van die brandkranen hier op de, de straten liggen, die ook... Op... Als je hem open krijgt, maar je krijgt hem even wel open, dan ligt dat niet dan. Maar als je hem open hebt, dan ligt er aan hoe hij eruit ziet. Mm -hmm. Hoe de staat is. Zit ja, je daar word je niet ja, van. Ja, maar zo heb ik het meerdere ben ik het tegengekomen. En als je ze open maakt, of het, je krijgt die hele dopte niet af, want die zitten zo vastgeroest. Mm -hmm. Nou, waarom moeten die jongens die ons huis en ons als bewoners hun ja, inzet, hun leven wagen? om ons te helpen, ja? waarom moeten die zoveel ellende tegenkomen... voordat ze een brand kunnen blussen of voordat ze überhaupt alles kunnen gaan doen? En daar word ik een beetje kriegel van. Als je gaat bezuinigen, dan moet je niet bezuinigen op de verkeerde dingen. Nee. Maar dat was de vraag van Sociaal Zandvoort, van uh, dit kan niet... en nee. uh, wie is verantwoordelijk en wat gaan jullie eraan doen? Juist, Klopt dat? Dat is ja. het allerbelangrijkste. Ja. Ja, dat, dat is, is wel ook veiligheid, hè? Ja. En elke minuut telt. Ja, de... Wanneer komt daar een antwoord ja. ja, op? Nou ja, dat ligt aan het college. Uh, die moet de hand beantwoorden. Het kan, uh... wat is het, vier tot zes weken. Ja. Dat is wat er voor staat. Ja, maar ik, ik neem aan dat hier wel. Uh, Prioriteit aangegeven wordt dat er wat sneller beantwoord wordt. Want ja. uh, de krant en uh, uh, televisie willen ook hier antwoord op hebben. Ja, ik want er niet is een dus kennelijk uh, zes weken kan wachten. Is hoop in de publiciteit geweest. Ik, ik, ik, ik, ik denk nu dat TV het dus niet zo snel met beantwoorden. Dus, uh, maar laten we hopen, hierop wel. Of maar we zitten hebben. gewoon niet te wachten wat er in aarde haalt Of in Bloemmodel is gebeurd. Het is wel vervel vervelend genoeg voor die mensen daar ook. Maar waarom, we hebben alles in de lichaam. Waarom, gebruikt, maak er ook gebruik van. En zorg dat het in orde is. Of wie het ook controleert, dat maakt me niet uit. Dat heb ik al eerder ook in de uitzending gezegd toen. Het maakt me niet uit. Maar doe er wat mee. Ga er mee aan de gang. Zorg dat je die veiligheid kan garanderen en niet zometeen het vingertje weer naar die moet gaan wijzen van ja jullie waren te laat of jullie hadden te weinig of jullie hebben je best niet. Het ligt niet aan die jongens. Het ligt aan nou het ja dat is nu dus heel duidelijk neergezet van uh, wij willen wel als brandweer. Ja maar, maar het, is, heb u, het is hetzelfde als met de strand als die brand. En het eerste wat ze zeggen ja jullie waren te laat. Of je kon er weer dat niet vinden. Daar ligt het allemaal niet aan. Uh, maar wat ik dus... Het wijzen op veiligheid ja, moet eens dus een keer afgelopen zijn. Het ja. moet gewoon duidelijk zijn. Je bent hier verantwoordelijk voor. Je bent daar verantwoordelijk voor. Ja, want ik begrijp dat dat, is dat ook helemaal nog niet duidelijk is. Dat, is. dat is niet duidelijk. En veiligheid kost niet zelfs, zelfs gisteren uh, de VRK zei: uh, van, uh, volgens de VRK. Hè, luister, volgens de VRK is de gemeente Zandvoort zelf verantwoordelijk voor de uh, onderhoud van de brandweerputten. Even volgens. ter verduidelijking voor de luisteraars: VRK. De is veiligheidsregio-kermeland. Sorry, ja. Ja. Ja. ja. ja, heel juist. Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar ik begrijp dat de gemeente zelf daar niet een uh, eenduidig volgens... antwoord op kan geven... in de zin van ja, dat klopt, dat zijn wij. Ja, ik denk dat ze nu gaan onderzoeken wie is nu echt verantwoordelijk voor die putten. <laughs> ja, ik uh, vind het komisch. Maar de VK uh, zegt uh, ook uh, heel ja. vreemd natuurlijk, hè, volgens de VK. Volgens de baas van de VK is de gemeente Zandvoort verantwoordelijk voor de put. Bedoelen... Dus er is nog geen eens duidelijkheid erin. Wie er zijn er nou gemeentes Zijn alle gemeentes verantwoordelijk? Nee, dat wil ik niet zeggen. Er zijn gemeentes die hebben Waar dat overgedragen aan de VK. Dus de VK is dan onderhoud, die brandputten dan. En er zijn gemeentes die zeggen wij doen het. Ja, en dan ligt het dus. Maar in Zandvoort is het dat dus is niet de VEK nee. die zegt... nee, dat zijn wij. Ja, nee. Met andere ja, met woorden? Anders had de gemeente gisteren aan ETV Noord-Holland kunnen zeggen... nee, wij zijn verantwoordelijk voor de brandweerputten. Ja. Wij kunnen. Uh, nee, wij, wij, zijn, wij zijn het niet. Oh, of, als je zo'n uh, onderzoek doet, je loopt over tegen een beetje weg. Die graag de gemeente van gisteren niet beantwoorden. Nee, nee, op dit gebied kunnen wij dus de veiligheid van onze bezoekers niet garanderen. Begrijp je ik heel goed. In nou, sommige plekken niet, nee. In sommige plekken, maar geloof mij... Als het erop aankomt, dan staan die jongens er. Maar de... Want dat moet je wel in ogen houden, hè? want we gaan net doen of het allemaal niet veilig zou zo zijn. Want dat weten, is dus absoluut een, heel snel geval uh, een andere waterput vinden die open kan. Hè, dus op dat gebied zal het huis wel meevallen. Maar het moet gewoon goed zijn. Ja. Dat bedoel ik. Het moet gewoon in orde zijn. Nou, zij weten natuurlijk feilloos op welke plekken ze, als ze daarbij geroepen worden, hoeveel tijd het kost om zo'n put open te ja, maken. Ja, maar als een put niet open gaat of vol zit met soms. Ja, dat bedoel ik. En Dan moeten ze verder denken. Dus dan moeten ze zeg maar, nee. zeg maar 50 meter verder om een volgende put ja. te zoeken. En dan moet je ja. een aanjaagverband gaan creëren. Volgens mij kost dat tijd. Dat kost tijd. Dat kost tijd. Ja, en oké. dat moet je die jongens niet... Laten kunnen laten doen. Of nee, de NAD-kamer heeft die dingen in. ingeschreven als het goed is. Ja. Nou, we, ja, hopen, we hopen dat het uh, duidelijk wordt dat er snel antwoord komt. Dat het ook duidelijk is uh, wie er dan verantwoordelijkheid neemt. Ja. En we zullen het zien, neem ik aan, in de kranten nog even terug naar Sociaal Zandvoort. Ja, ja want dat vergeten uh, we zo oh, ja. ja, wat Dit is ook heel belangrijk. is ja, eigenlijk heel belangrijk. Ja, natuurlijk is, het is dat belangrijk. De nee. dat. Maar nog even sinds de vorige, wanneer was het? Maart, vorig jaar de verkiezingen. Ja. Hoe gaat het nu met Sociaal Antwoord? Gaat het goed? Ja, hartstikke goed. Leggen ze uit? Nou ja, uh, goed. Ja, maar wat is goed? Uh, goede sfeer, uh, uh, goede samenwerking oh, met de PvdA. Ja, hartstikke goed. Beter kan niet. Uh, hoe zit het in, uh, in, in de hele gemeentepolitiek? Want ik hoor toch af en toe ook weer wat uh, gemopper en gedoe? Ja, uh, het beschadigen van elkaar. Hè? Dat moet eens een keer afgelopen zijn. Ik kan me namelijk en, nog uh, herinneren uh, precies dat wij hier... Wij proberen in ieder geval daar niet aan mee te doen. Nee. En we, maar volgens mij zegt, zegt iedereen eens... dat. Ja, nee, maar natuurlijk kunnen wij ook wel eens een keer misschien wat zeggen. En dan is het uh, na vergadering. Uh, in ieder geval wat sociaal zandvoer betreft... dan uh, zullen we er alle tijd onze excuses aanbieden. Of in het openbaar of naar diegene toe. Is het niet handiger om van tevoren eerst maar het kan te maar eens, denken... Uh, ja, maar in de fiets van de strijd treffen. kan je wel eens een keer per wat zeggen. En uh, als je daar maar gewoon eerlijk over bent en uh, zegt, dat was de bedoeling niet. Ja, maar dan wordt openbaar... u op de persoon gespeeld en dat is natuurlijk niet correct. En, en vaak nee, gebeurt ik... dat niet, hè. Dan uh, waait het gewoon over. En de, degene die aangevallen is, zit daarmee. Ja. Ik kan me nog herinneren dat, dat uh, pakweg een half jaar voor de gemeenteverkiezingen... Er een groep... Um... Uh, mensen was en die uh, zei het is toch eigenlijk te gek voor woorden wij zijn het een beetje zat hoe de gemeente nu doe nou eens waarvoor je dus uh, ja. gekozen bent ja. en er is een oproep geweest ja. met naam en toenaam ja. en heel veel partijen hier voor de, voor de microfoon geweest en allemaal hebben ze het boetekleed aangetrokken en allemaal hebben ze dus beterschap beloofd Klop. wat gebeurde er daarna ja. alles ging weer gewoon door nou, misschien is het handig om die partijen uit te nodigen een keer die dat doen Waarom doe je dat? Er ja, zijn partijen dat dus of mensen? Nou ja, ja de, de, de, de, kijk, me, mensen zijn lid van een partij. Dat weet ik wel, maar. Dit, dus de partij is... hoort dan te zeggen: van jongen, hou jij je in. Dat bedoel ik. En als dat niet gebeurt, ja, dan ja, hou goed, je Maar dat, dat. goed, dat zou dus betekenen dat wij op een gegeven moment aan neming en shaming gaan doen. ik denk niet dat dat nou de bedoeling is. Ja, nou, dat wij ja, op een gegeven moment gaan ja, wijzen ja, in. Uh, uh, het is Elke partij is verantwoordelijk voor wat hij zelf zegt. In uh, ja. eerste instantie. Tweede instantie. Uh, uh, zou de raad, of tenminste de partij die daar niet aan meedoet, Misschien uh, die partijen eens een keer op de vingers moeten tikken. klikken. Of, jongen, waar ben je nou mee bezig in het openbaar? Als burger denk He? ik dat je... Uh, je kijkt er tegenaan. Het zijn mensen die ja. je gekozen hebt. En die namens jou <kijkt> uh, de denkbeelden moeten gaan verwoorden. En uitvoeren. En noem maar op. Je, de, hoe het ook in elkaar zit. Dat hele democratische verhaal. En wat wij zien als burgers. Is uh, dat ze elkaar... Dat op de man gespeeld wordt. Proberen elkaar onderuit te halen. Ja. Het, het zijn nog steeds dingen waarvan ik denk... Is dit politiek? Nee, het wordt alleen maar erger. Nee, je hebt helemaal gelijk. Zo, zo hoe je niet met elkaar om te gaan. Nee, nee. Nou, het gebeurt. dat gebeurt. Daardoor gaan de mensen niet meer naar de stembus straks. Nee. Maar in ieder geval, bij Sociaal Verzandvoort gebeurt het niet. En uh, dat vind ik het belangrijkste. En wat andere partijen doen, ja, we kunnen er wat van zeggen. En als ze niet luisteren, ja, ja. dan houdt het op natuurlijk. Ja, dat is dus maar de vraag. Nee, want... Dan is het misschien aan de burgemeester om eens een keer goed daar, uh, in te grijpen. Jawel, maar ik heb net begrepen dat je het, uh, het balletje uh, uh, hier neerlegt. in de. Nou, nou nee, ik leg het niet. Nodig, ja, huis uit om te doen. Maar hebben jullie zelf ook niet een taak. Om onderling eens duurlijk. een keer te zeggen jongens. En nou staat het. geloven. Tuurlijk dat zeg ik niet. Dat, dat zei ik toch niet. Ja. ja maar dan duurlijk. ook een vrij stevige taak. Ja, en niet ja. zeggen van. Ja als ze niet willen luisteren dan. Nee maar goed. Uh, kijk je kan heel veel zeggen. Maar als men niet luistert. Ja, dan houdt kun je het natuurlijk no op. Nou, dan kun je het nog een keer zeggen. Ja, luister ja, ze dan, nou, dan ook een als keer, Als je he? naar Den Haag kijkt naar Wilders en al dit, wat die uitkraamt... daar ben ik met je eens. Ja, maar, maar dan is het precies hetzelfde. Maar het is gaan geen excuus. We nee, het is geen excuus, maar je kan er niets tegen doen. Die mensen doen, hebben een mening en die zeggen dat... Of je daarna, ik, wij zijn er ook niet blij mee als er als ruzie of iemand onderuit wordt gehaald. Dus je hebt, ja, je hebt er helemaal niks aan. Het is een beetje de verruwing van de politiek. Ja. En dan vervolgens is iedereen verbaasd ja, dat, dat, dat, ja, dat mensen dat dus niet, uh, zich niet afkeren van de politiek. Nou, maar als je tien keer zegt tegen diegene, doe dat nou niet. En dan blijft het maar doen. Wat moet je dan doen? Dan kan je toch verder niks doen? De elfde dus keer Is de gelijkt het aan de burgemeester om in te grijpen dan. Hoor. Die is voorzitter daarvan. En als die, die moet zeggen van zo, nu even apart, dan gaan we even... Want dat is het probleem. Ja. Nou, laten we hopen we dat we het dan, dan toch een ja, keer uh, het gaat Het komt vanzelf gebeuren. wel weer goed hoor. Ja, ja? dat het gewoon zeetjes een keer wordt met die raad, Ik uh, zit ooit. hier een positief <laughs> iemand, laten we het Dat is even ooit. Je ja, wordt ja, ja, ja. altijd positief. Worden. Ooit, maar we hebben geen uh, termijn van die ooit. Nee nee, nee, nee, nee, het is aan de politieke partij zelf hoe men uh, met elkaar uh, ja. Intern zal mijn uh, leden tot... tot ja, door. we zullen luisteren wel eens hier weer We hebben nog wel dan een, dan een, een kleine halen. oplossing, want we gaan uh, sluiten met jullie. En uh, dank voor de aanwezigheid Graag, uiteraard. absoluut. Maar wij eindigen met... If I had a hammer. Doe we niet. Ah, en dan mag je, mag je aanvullen wat er gebeurde als wij een hamer hadden. Daar ging het puntje op. Bijvoorbeeld. En ik zal hem meenemen naar de volgende raadsvergadering. Graag. <laughs> hamer... drie Lopers met uh, IFA Het Hammer. Voor mij is aangeschoven Hans Hogendoorn. En die gaat de stand van zaken toelichten over het bedrijventerrein van Zandvoort. Goedemorgen Hans. Goedemorgen Harry. Heb jij nog uh, wat leuks te melden over het be bedrijventerrein Zandvoort? Want... Jammer, ik heb wel het een en ander te melden. Uh, Vertel. Positief kritisch. Ja. Om te beginnen uh, wat onze vereniging betreft. Ja? Wij zijn nu een, uh, een jaar als vereniging bezig. Mm -hmm. Uh, dat jaar hebben we niet stilgezeten. Want we weten dat er een nieuw bestemmingsplan moet komen voor een zestal verouderde bestemmingsplannetjes. Ja. Dat project loopt al jaren. Mm -hmm. dat, weten, dat weten alle uh, mensen uit de gemeenteraad ook. Dus we zijn driftig aan de slag gegaan. En het positieve is dat wij het afgelopen jaar ook heel goed bestuurlijk overleg uh, gehad hebben met de portefeuillehouder. Jullie zijn de onafhankelijke stichting of het zijn? Wij zijn, uh, wij zijn gewoon een vereniging, vereniging van uh, ondernemers uit, uh, uit Noord. Er ja. zijn inmiddels 65 ondernemers lid van, Zo, dat is veel. Ja, dat is echt veel. Dat dus is bijna iedereen, echt. denk ik. Het is een, ja, het is een fantastisch grote vereniging. Ja. En wat nog veel belangrijker is, het is niet alleen dat wij, ze zijn lid, maar er is ook nagedacht. En niet in de zin van, wat willen wij allemaal van die gemeente hebben? Mm -hmm. Nee, we hebben ook kritisch naar het zelf gekeken. Ja. Wat is er niet goed eh, binnen die bedrijventerreinen? Want we praten over een bedrijventerrein, maar je kunt het gebied opdelen in een drietal of viertal gebieden. Maar als gebieden. ik bedrijventerrein voor me wil halen, van waaraf is het? Vanaf de brandweerkazerne tot aan helemaal helemaal tot, uh, tot, tot de robotstraat Dus ja, ja. daar zit nog wat tussen en aan de overkant Noorderduinweg ja, ja. ook oh, dat is bedrijventerrein Juist. dus ja, er zijn ja, ja, vier ja, of al... vijftal gebieden waar nu eigenlijk allemaal bestemmingsplannetjes gelden die verlopen zijn ja nou zijn even er zijn verschillende bestemmingsplannetjes ja er zijn ja. vijf zes bestemmingsplannetjes die allemaal verouderd zijn en vrienden vijand is het is allemaal voor eens dat er een nieuw bestemmingsplan moet komen mm -hmm. Dat blijkt wel, want het vorige college nog heeft in 2013 een ontwerp neergelegd. Een nota van uitgangspunten. Daar is met toen de tijd met wat ondernemers over gesproken. En dat. Heeft eigenlijk tot niks geleid. Nee. Maar er is een hele hoop uh, uh, uh, gedoe omheen. En toen hebben die ondernemers gezegd, we moeten ons gaan organiseren. Laten we proberen er nou met elkaar wat moois van te maken. Dat is gelukt. Althans, binnen onze vereniging hebben wij uitstekend met elkaar uh, zaken kunnen doen. En vervolgens zijn we om de tafel gaan zitten met de gemeentebestuurders. Ook dat is voortreffelijk gelopen. Met name ook complimenten wat dat betreft aan Gert-Jan Bluis, ja. die is projectleider voor dit uh, of uh, projectwethouder voor dit uh, ja. uh, project. Er is een projectleider benoemd. Een van de ambtenaren. En ik moet je zeggen, we hebben het afgelopen jaar prima zaken gedaan. Wij hebben in beeld over en weer wat we van elkaar willen. Nou, uiteindelijk zal de gemeenteraad dat moeten vaststellen via een bestemmingsplan. Toen hebben we gezegd, nou we hebben een grote mate van consensus met elkaar. Maar maak nou eens een tijdsplan. Want we willen wel weten, hè, als je bijvoorbeeld een van de onderdelen is... Dat die 65 ondernemers. die hebben ook behoefte aan nieuwe terreinen. Ja. He, en dan weet je dat er een heel stuk van de waterleiding. Waterzuiveringsinstallatie. dat is een groot, groot stuk grond. En we hebben zelfs inventarisatie gepleegd. Nou weet ik wel, al die opties die neergelegd worden. die worden allemaal niet gehonoreerd. -ge -ge en als de, he, als de nood aan de man komt. zullen er ongetwijfeld. Maar dan gaat het om duizenden de vierkante meters. die ondernemers graag willen hebben. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een uitstekend uitgangspunt. om daar eens met elkaar over te praten. We hebben gevraagd. maakt u nou eens een. Tijdschema. En dan schrik je echt Vertel. te barsten. Vertel. Want dan weet je dat de wet ruimtelijke ordening. die is uh, erg geliberaliseerd. Mm -hmm. Een bestemmingsplan wordt tegenwoordig vastgesteld door de gemeenteraad. Ja? hoeft niet meer naar de provincie. De wetruimtelijke ordening geeft aan dat de gemeenteraad. alle ruimte heeft om daar handjes en voetjes aan te geven. En dan krijgen wij een schema. En alle voorwerk. En uit dat schema blijkt dat met een beetje goede wil. We op 1 januari 2017 dan al. aan de slag kunnen. Ja, Is kijk jongen, dat wel. En dan zeg ik, en dan doe ik een beroep op het college, maar ook ja. op de gemeenteraad. Ja. staat u nog een gemeenteraadslid. Ja. Want er zit natuurlijk kennis genoeg in de gemeenteraad. Als ik naar Gert Tonen kijk, hè, die weet genoeg over uitvoering. Ja, ja. Als ik kijk naar uh, Michel Demmers, de jong heeft uh, een aantal jaren de portefeuille weer. Dan moet het toch mogelijk zijn als gemeenteraad om daar een schema neer te leggen, wat... In ieder geval voor 1 januari 2017 uh, uh, pas je ze gekregen. Maar nu hebben ja. jullie zo'n goede uh, werkrelatie met de gemeente. dan kun je toch ook zeggen: dankjewel jongens. Maar kan het niet eerder? Want nou, uh, dat is voort, de reden ook. Dat is ook zo. Ik heb dat concept gekregen. Ik heb dat concept eens gekeken van. Hoe, zie, hoe kan het nou zo zijn dat het zo lang duurt? Maar dat hebben dat jullie pas dat... gekregen, denk ik. He? Ja, een paar weken geleden. Ja, ja. Wij hebben aasten en de gehad bestuursvergadering. dan gaan we daarover praten. Mm -hmm. Maar omdat ik hier die uitnodiging had gehad. waar ik overigens dankbaar voor ben. Hè. want er wordt veel naar ja, gedaan. En. Uh, <laughs> Dus ik leg het hier ook even neer. En dan zeg ik... Mensen, als ik naar dat schema kijk... dan zie ik bijvoorbeeld in de tweede of derde fase... dat er een extern bureau moet worden ingehuurd. Nee, ja. Dat er een offerte moet worden gemaakt. Dat kost voor 10.000 euro. We euro's. hebben zoveel know-how in deze hebben. gemeente ja. in huis. In ieder geval ook bestuurlijk. Dan zeg ik... Met alle respect... Ik hey, ben zelf acht jaar. Heb ik genoeg gehad hier bestuurder te zijn. Als ik hier een ambtenaar opzet en ik laat een bestemmingsplan schrijven, deze binnen veertien dagen een bestemmingsplan. En, en als ik nu die en het kost niks. Als ik nu die procedure zie, dan word ik er echt een beetje kijk een beetje hoofdpijn van. Ja. Met andere woorden, positief, kritisch. Ik vraag indringend aan dit college, maar ook aan de gemeenteraad. En dan in die context kijk daar ook eens naar. Kijk eens naar die wethouderskoordering. Kijk eens naar de mogelijkheden die de gemeenteraad heeft. Dan komen we daar naar mijn gevoel uit. En dat zou met name ook voor onze achterban van de vereniging, die 65 ondernemers. Want stel je voor dat, ze, dat we zeggen, nou, we hebben het ingediend en nou, u hoort het wel weer in, uh, in 2017. Dat ja, want die, die, die 65 ondernemers, hoeveel personeelsleden zitten er wel niet bij? Nou ja, ik, dat hebben we nooit geïnventariseerd, maar dat zijn er natuurlijk nog ja, wel. Er zijn er ondernemers, er zijn natuurlijk een heel aantal ondernemers, of het nou de mensen zijn die in de vis zitten, of in de auto-handel. Nou, als je ziet, moet de college toegeven, ze zijn er bezoek geweest bij een aantal ondernemers. Mm -hmm. Dat vind ik op top. Winst, hè? Ja. Ik bedoel, ze zijn wezen kijken. Wat doen die mensen daar? En dat is verrassend hoor. Als je ziet wat daar gebeurt binnen dat bedrijf. Volgens mij ]heid. hebben ze geen idee gehad. Dus, nou, ik denk het niet. Nee. En als je nu ziet wat daar aan kwaliteit zit. Er zitten natuurlijk ook een aantal mensen. Die hebben daar loodsen gehuurd enzovoorts. Mm. Hè, die opslag. Ja, ja. Want ik hoorde juist van een van de omwonenden zeggen... nou, er wordt er nogal wat een, een klerenzorg gemaakt door die ondernemers. Nou, als dat zo is, en dat geloof ik... meld het bij de vereniging. Wij houden dat wel in de gaten en dan ja, gaan we het Ja, want ik, ik heb het ook net gehoord... maar hij is van plan om een klacht in te dienen. Dus nou, het komt eraan, hoor. Dat is heel goed. Maar dan kom ik op een negatief punt. Dat moet ik toch ook even kwijt. Ja. Er staat in dit collegeprogramma... dat de communicatie van de gemeente met de ondernemers... optimaal servicegericht moet zijn. Wat verwacht je dan dat wanneer er relaties zijn tussen bedrijven met de gemeente... Mm -hmm. en er zijn echt een aantal zaken waarvan we denken... jongens, hier moeten we over communiceren. Bijvoorbeeld de Camelion Die de hè? Dat is de weg hier langs. Daarvan zijn we al jaren bezig dat er parkeerplaatsen waren... waar het groot verkeer last van had. Ja. We zijn, ik weet dat op de langere termijn dat die weg aangepakt wordt. Daar stellen we dan vragen over de afgelopen weken. En er staat optimaal servicegerichtheid. Tot op de dag van vandaag heb ik nog geen antwoord. Weet je... Ja, dat dat is moet herkenbaar. niet kunnen. He, we horen... De gemeente die gooit daar een kwakzand neer op eigen grond. Dat mag allemaal. U bent vast niet de enige die dat Is dat eigen grond? Dat stuk grond? Dat is, ja, dat is van de waterzuivering. Dat is door de gemeente. Nee, maar grond. ik bedoel dat dus stuk grond wat ernaast ligt. Wat voor met zand is. Nee, dat is ook uh, nog van uh, de, de, de Rijnland. Maar dat wordt gebruikt op het ogenblik uh, door de gemeente om uh, hier en daar wat uh, dingen te doen. Want het begint een nou, heel duin te worden trouwens. Nou, nou, exact. En wat gebeurt er? Er ligt daar een geweldige berg zand. Die berg zand die een aantal terreinen daar. Ja. Dan zeg ik, prima, ga daar met elkaar over praten. Ik weet dat daar ondernemers dan bij de gemeente komen. En dat ze zeggen, ja, wat moet inderdaad veranderen. We zijn een maand verder, er is nog geen slag gebeurd. Kijk, dat kan ik niet verkopen aan de ondernemers. Nee. En daarna doe ik een klemmend beroep, echt op het college. Om ook de ambtenaren wat dat betreft aan te sturen. Ik heb ten gegeven de weghouders gezegd. Jij bent werkgever. He, en daar heb ik het over uh, wethouder Bluis. Ja, ja. Ik zeg, jij hebt een, een groot bedrijf. En als jouw medewerkers de boer op gaan en die zouden zich zo bezighouden met jouw klanten, ben je binnen een no-time mm -hmm. Met andere woorden, ik vind ook dat het college de ambtenaren wat dat betreft adequaat moet aansturen en zeggen, verluister eens even, dat is een prioriteit voor ons. Dat geeft een beetje smoel aan het uh, Zandvoort. Maar komt nou, het niet zo dat nu uh, zit een groot gedeelte van de ambtenaren in Haarlem? Dat is waar, maar dat is geen excuus. Wij zijn een gemeente met 16.500 inwoners. En als ik zie wat hier op het ogenblik... want nou praat ik even over de bedrijventerreinen. Maar er zijn, ik hoor ook de discussies, en dat zeg ik dan aan Zandvoort. Mm -hmm. Ik hoor ook de discussies van, er moet een kerntakendiscussie komen. Er moet een, uh, een raadsprogramma 2016 komen. Dan denk ik... College, gemeenteraad, staat er iedereen bij. Er is zoveel wat door het vorige college is blijven liggen. Mm -hmm. Denk eens even aan het Louis Davidskerretje, aan met name het sociaal Cultural centrum. Daar zijn we vier jaar mee bezig. Ja, praat Denk over. eens even, we hebben hier een watertorenplein. Ja. Waar een bestemmingsplan op ligt Ik weet dat er op het ogenblik serieuze investeerders Ondersteund door geweldige zorgaanbieders zijn Die de project handen en voeten willen geven En wat krijgen die investeerders voor bericht In 2016 Dan gaan we daar eens over nadenken Ja mensen, dat begrijpen voor wat betreft Toei Daverschree Honderden zandvoorters, dus niet in het leven zit Maar ook investeerders die nu een nek uitsteken, willen uitsteken. Die begrijpen het ook niet dat ze tot 2016 moeten wachten. Kortom, ik denk dat er alle reden is. Echt, ik, ik, ik doe een het beroep op de gemeenteraad. Om elkaar niet in de nek te pakken. Volgens mij is er kennis genoeg. En als we elkaar vasthouden, dan kunnen we elkaar wat moois van maken. Ik bedoel dat echt positief. Maar het moet anders. Want zo loopt het echt mis. Hoe komt dat, dat het um, zo allemaal zo traag gaat? Nou, in mijn beleving... In mijn beleving uh, haalt het mee verband, dat de prioriteit. Van een aantal politieke partijen. Bijna lijkt te lijken op elkaar over en weer een beetje afkatten. Ja. Ik bedoel, ik luister nog wel eens naar de radio. En ik, uh, ik hoor nog wel eens wat. En ik denk, mensen, hou je nou eens bezig met zandvoort. daarvoor ben je gekozen. Correct. Ja, dus en de, de, de energie. Het is moeite waard hier voor die 16.500 mensen. Om die mensen nou eens te verteren. Nou, ja, maar ze allemaal en energie. De, te, te de te energie wordt verkeerd ingezet. Volgens Trump mee eens, Henny. Want dit, dit is. Dodelijk voor zandvoort. Ik denk dat we zijn uh, heel Zandvoort het met je eens is. Weer. En op deze manier gaat het echt mis. En dat doet mij echt, dat doet mij echt zeer hoor. Mm -hmm. Echt zeer als zandvoerder En voor vele zandvoerders. Want daar zitten de Zandvoortse gemeenschap niet op te wachten. Nee. En als niet eens dus een keer echt. Dan moet bij elkaar gepakt worden door de gemeenteraad. We zeggen nou gaan we bij elkaar zitten. Hè? En ook bijvoorbeeld. Dan begin ik weer waar we mee begonnen. Over de bestemming van. Laten we nou eens kijken met elkaar. Er is zoveel kennis daar. Ja, maar in het heeft ook hele grote economische nou eens... belangen. Exact. En dat exact. hebben we hard nodig, Gelten. Je, 65 ondernemers. Het is toch niet niks. Dat draaien we op je uh, met elkaar. Correct. Zullen wij uh, onder uh, veel dank uh, afsluiten met deze oproep naar de gemeente? Nou, ik dat denk uh, nee. dat iedereen ja, het daar ja, van harte mee eens is. Uh, je was niet meer, kom, maar, kom maar nog maar even. Ja, bij. Er is nog uh, Eén ja. Zin ja, en één zin. Ik wil een paar nog even. Kort. Wat vragen. Ja. Ja, heel kort, want we hadden het net over een concept. En uh, ik wil Hans vragen om uh, dat concept in ieder geval naar de gaatslever te sturen. Ja. Nou nee, dat kunnen we niet doen. Kijk, ik oh, bedoel voor een concept, voor een... Oh, je bedoelt het schema? Ja. Ja, ik denk dat het verstandig is. Nou, aanleiding wat ik nu gezegd heb. Of in ieder geval dat ik daar een vraag aan het college... Gertjan vraagt. Kijk, wij zijn er nog met elkaar over ja, praten. Ja, ja, ja. Ik heb gezegd, maandagavond praten we er als bestuur over. En dan zullen we ons in de actie geven in de richting ja. van de gemeente. Ik denk dat we gewoon netjes moeten spelen. Want gert Bluis, die doet wat dat betreft keurig zaken met ons. Vraag hem om, uh, ja, om, om te kijken, hè, om te luisteren naar deze kritiekeur... Of die kan bevorderen dat die samen bijvoorbeeld met demmers en Tonen... dat we niet in hokjes denken. Om te kijken of we daar nou eens een visitekaart kunnen maken... waarvan we zeggen, jongens, nou zijn we elkaar op de goede weg. Ja, ja, ja prima. Het ondernemers willen. Ja. ja, die staan klaar. Die staan klaar, ja. Een cri de keur. Ja. Ondersteund door heel Zandvoort, denk ik. dank. En laten we hopen dat we de volgende keer zitten en zeggen: oh, wat had dat een effect? En nou, kijk nou eens hoe en dus wij bezig we kunnen zijn. dan we er een borrel op. Dan uh, nodigen we heel Zandvoort uit. Oké, okay. dank. Hartelijk uh, bedankt. De muziek, we gaan over naar Apache van de, Sh van de Shadows. van de Shadows. Inmiddels is um, aangeschoven hier uh, Hans Rijmers. En die riep terwijl hij dit hoorde, hier kan ik toch niet tegenop. Nee. nee. Welkom. Dankjewel. En we gaan het even hebben over uh, Jess in Zand voor de ja. laatste van ja. het seizoen. Ja, zeker. Um, ja, jammer. Wanneer begint het? Dit? Wanneer is het? De laatste van het nou, seizoen? Nou, nee, nee. Het is niet jammer. Het nee. is al twaalf uh, jaar uh, in mei uh, tweede... Tweede uh, zondag in mei. En meestal is dat moederdag. Maar nu niet. Dus dat, Jawel, het is nog steeds moederdag. Uh, is dat, oh ja, is ook weer de tweede. Ja, je hebt gelijk. Zondag, zondag is moederdag. Oh, oh, dat, dat, je krijgt de ja. kans, als je slaat de krant open en je ziet allerlei ja. kinderen met moeders. Dus je krijgt de kans niet om het te vergeten. Nee, ja, dus nee, dat, dat okay. valt altijd, altijd op die moederdag. Ja. En op zich is dat prima. Uh, Smorgens met moeder nee, en uh, smiddags lekker naar de krocht en, uh, ja. en Ui, naar een mooie jazz een, uh, kijken en luisteren. Als, als afsluiting een speciale. Ja. Ik heb ja. begrepen de Italiaanse topsaxofonist. Ja. ja, dat is echt een Maxionata. van de. de ja, de, uh, in Italië een, een, uh, een grootheid. Ja. En je mag dat. Dan is je toch van: ja, maar waar moet ik hem daarmee nou mee vergelijken? Want wij zijn in Nederland niet zo bijster goed op de hoogte. met, uh, met de jazz zien in, uh, in Italië. Maar als je het zou. dan praat je in Nederland. Uh, kijk, vroeger hadden we natuurlijk fantastische tenoristen. met. Uh, de, uh, Toon van Vliet en Ruud Brink vroeger. En. en uh, als dat, over? Uh, ja, ook. Ja, maar goed, dat zat natuurlijk in, in, in, in een wat andere, in een wat andere uh, scene vroeger. Uh, nu is dat wat, uh, wat populairder. Hè? Maar goed, er moet ook brood op de plank komen. Prima, ieder zijn meug. En, uh, nou, uh, niks mis mee. Maar nu, uh, Ferdinand Povel. Uh, uh, uh, maar als je deze tenor van eerst een beetje zou moeten vergelijken... en de stijl waarin hij speelt, dan... ...neig ik een beetje naar uh, Sten ...bijvoorbeeld. Okay. Nee, wat dat is ook heel... geen kleine jongen. Nee, maar speelt ook heel relaxed... ...en, en fantastisch. Maar uh, ik zou iedereen... ...dan willen vragen, die morgen komt... ...en die wil weten hoe die speelt... ...om dan even straks, als dit afgelopen is... ...de computer aan te zetten... ...even naar YouTube... Ja. ...en dan even intoetsen. Max Ionata... ...en dan eens even... ...elf minuten gaan luisteren... ...naar... Hij speelt dat met een trio, uh, But Not For Me. En dat speelt de man zo ongelooflijk goed. Dan, Doet hij zondag ook, dat nietje. Uh, ik heb geen idee. Het nou, kon zijn dat je ik, het al wist. Uh, nee, ik, uh, de speellijst uh, die, uh, die weet ik van tevoren ja. niet. En, en die wil ik ook niet weten. We laten ons, uh, we laten ons verrassen. De speellijst wordt samengesteld door, uh, door de solist en, en het trio. He, dus die, die, uh, en natuurlijk uit de solisten Volke, Wat zijn repertoire is En dat trio Dat past zich moeiteloos aan Die hebben daar geen enkel probleem mee Het zijn niet zo vaste begeleiders ik. Nee, nee, nee, nee, nee nee We hebben natuurlijk een, een, een trio Wat al jaren in de krocht speelt mm -hmm. En dat wisselt dan nog wel eens Voorheen was dat een vaste pianist Johan Clement uh, Sinds uh, twee seizoenen wisselt dat en is er ook iedere keer een andere uh, de bassist is hetzelfde Erik Timmermans, maar is ook de programmeur van de van de stichting. Ja. Hij was ook degene trouwens die jazz in Zandvoort heeft opgericht, de oprichter? Nou, het is, het is voortgekomen. Uh, vroeger werden de jazzconcerten gedaan in de Stinkende Emmer, het Wabenverkenderland. Ja. Ja. Uh, ook met het trio uh, Johan Clement, met Frits Landersbergen en, en Erik Timmermans uh, en Johan Clement, als eerder gezegd. Maar ja, dat is in een kroeg. Ja, dat klein hè. Nee, het is niet te klein. Nee? Het is toch, het is toch veel meer... Uh... Het is gewoon de ambiance. Het is veel... Het is, het is lawaai. Ja. Uh, en, en op een gegeven moment... Kijk, het is een vak. Uh, dan wil je graag van, de, van, de, van je gehoor de onverdeelde aandacht. Absoluut. En dat hoort ook zo. Ja. Nou, op het moment dat die muzikanten in een kroeg optreden... het gevoel hebben van... Ja, ik krijg een patiënt betaald, maar ik vind het niet leuk meer. Dan kun je twee dingen doen. Of je ziet het als een betaalde repetitie. Met een hoop lawaai om je heen. Je trekt er niks van aan en je doet gewoon je ding. En je zit in de auto en je gaat naar huis en je Ik heb wel gespeeld, maar ik vond het niet leuk. zit En Erik Timmermans is toen op zoek gegaan naar een locatie... waar je concertmatig de concerten kon geven... En toen uitgekomen in de krocht. En zo is het ontstaan. En zes jaar geleden uh, hebben we er een stichting van gemaakt. Want als stichting konden we uh, subsidie aanvragen bij de gemeente. Omdat we het op een concertmatige manier doen. Hè, ik bedoel, je kan wel in, in de bar een drankje pakken en de deuren door en er binnen En je drankje in je hand houden of ergens neerzetten. En die deuren gaan dicht. En het is gewoon een concert. Mm. Zoals het hoort. En, en uh, zitten, mond houden en luisteren. Ja, Dat klinkt wat plat, maar daar komt het wel nee, op weer. En dit werkt veel beter. En, en, en dit, is, uh, dit is fantastisch. De muzikanten komen graag, komen graag terug. Uh, um, krijgen uh, keurig uh, betaald zoals het hoort. Ja, en, en iedereen uh, blij en tevreden. Dat we oh. graag meer publiek willen hebben. Mm -hmm. Dat is duidelijk. Tuurlijk, je wil altijd meer. Maar we kunnen wel zien, de laatste, uh, dit seizoen... Dat de bezoekersaantallen wel wat opgelopen zijn. Het is een stijgende lijn. Ja, ja, ja. Omdat een heleboel mensen er toch achter komen. Als je deze muzikanten echt in een concertzaal wil zien. Dan kost dat het dubbele van wat ze hier betalen. Ja. En dan in de pauze of de afloop. Dan ga je de deur uit en dan sta je buiten. Nou, hier drink je nog even gezellig een drankje. Oh, te gezellig en je even. kan uh, met die muzikanten kun je gewoon nog even praten. Hè? Want dat gaat, uh, het zijn net mensen hoor. Toch? Uh, uh, ja, absoluut, <laughs> absoluut. Het zijn hele aardige mensen. En zijn, uh, en zijn blij dat degenen die daar zitten, dat die het ook leuk vinden. Ja. Ja, ze en dat is dat dat zo belangrijk. dat Contact, dat vinden ze ja, natuurlijk. Daar doen maar, ze het voor. Maar ook voor, degene, ook voor degene die in de zaal zitten. Het is ontzettend leuk om na ja. afloop nog even met ze te praten. Ja, ja het is een hele een andere manier van dan ja. in een concert. Ja. ja, kijk, en dat we meer ja. bezoekers nodig hebben. Uh, dat. dat, dat Kijk, we krijgen, we krijgen nog wat subsidie. En dat wordt ieder jaar een beetje minder. En ja. dat is niet erg. Dat hoort ook zo. Hè. We hebben allemaal uh, problemen. En, en, en, en, en, ja. ja, maar we moeten allemaal een beetje de, boek, de broekriem aantrekken. Wij ook. En, en die subsidie is ook eindig. Dat, dat ja. wordt een keer minder. Dus hebben we ook wat meer... Bezoekers nodig om het allemaal te kunnen betalen. Nou, Hebben jullie ook al een we... programma voor volgend jaar trouwens? Ja. ja. Dat is al bekend? Ja. Staat nou, het het is, het is. De, de data zijn bekend. Ja. Uh, we openen uh, in september, de tweede zondag van september, openen we met uh, Scott Hamilton. Dat, dat staat ook al op het internet, dat programma? Nee, al, nee, nog, nee, niet. nee, nee nog niet. Nog niet nog Want daar haal ik het altijd vandaan. Ja, ja, ja. ja. Nee, maar het staat, wanneer, staat kom, er, wanneer staat komt het erop? Zodra het helemaal bekend is, okay. dan gaat het er meteen op. He, maar september, tweede zondag, uh, september uh, Scott Hamilton. En de rest van de data zijn bekend. De namen zijn bekend van degene die komen. He? Althans, ze zijn allemaal uh, gevraagd of ze willen komen. Willen graag komen. Alleen op welke datum wie komt. is dus nog niet helemaal. Nee, he? want dat hangt ook een beetje af van de agenda van die muzikanten. Ja, logisch. Dus die hebben gezegd, oh, nee, wil je Ja, natuurlijk willen we komen. Ja. Met wie gaan we spelen? Mag je zelf vertellen. Prima. Dus dat uh, gaat helemaal goed. Oké. Okay. Dus ja. de website een beetje in de gaten houden. Ja, half drie. Zondag Veel succes gewenst. Hopen dat het uh, de stijgende lijn doorzet ja. qua bezoekers. hopen wij ook. Maar in ieder geval heel veel succes gewenst ja. met deze allerlaatste. En uh, ik zou zeggen tot na het seizoen. En jullie bedankt voor uh, het afgelopen seizoen weer uh, de aandacht. Graag gedaan. Graag gedaan. Oké, okay. dankjewel. Wij uh, zijn er bijna. We gaan eerst... Geen agenda, Thomas? Wel een agenda, zegt Thomas. Ja, we hebben hier toch een hele agenda. Ja, oké. Okay. Nou, daar gaan we dus weer. De, tot en met 31-12. De tentoonstelling Anne Frank in het Zandvoort Museum. Gevolgd tot en met 26 juni. De tentoonstelling Toerisme in Zandvoort door de jaren heen. Ook in het Zandvoort Museum. En tot 21 juni ont.. Popped, de pop art expositie in het Zandvoorts Museum. Er is toch wel heel veel te doen in het Zandvoorts Museum als ik dit zou ja. bekijken. Van 1 mei tot eind juni een schilderijen expositie van Mona Meijer Adelgeest in het pluspunt aan de Vlemingsstraat nummer 55. Op uh, 9 mei een doorlopende modeshow in het centrum is dat vandaag. Dat is vandaag ja. En morgen hebben we dan de moederdagbrunch in het centrum van Zandvoort vanaf 10 Vanaf 11 uur, correctie. En het kost 5 euro per persoon. Ook morgen uh, op moederdag de high tea bij paal 69 van... 12 tot 4. En weer morgen Jazz in Zandvoort, zoals we net verteld. De laatste van het seizoen, Max Ionanta, de bekende Italiaanse saxofonist. Om 14.30 uur in de krocht. Ook morgen, er is echt, je moet kiezen, morgen allemaal. Er is een uh, Jutterskofferbakmarkt op het gasthuisplein van 10 tot 4. Ja, en op het circuit is het Japanse autosportfestival. Dat wordt en ook wel weer aardig, denk ik. Dan hebben we het morgen gehad. Dan gaan we daar 15 mei. De pubquiz in Café Koper. Die is vanaf uh, 9 uur s avonds. Deelname 2,50 euro. Nou, voor het geld hoef je het dus niet te laten. En op 16 mei de muziekquiz in Lauren Hardy vanaf 8 uur. En... Ook op 16 en 17 mei DNT Racing. Deze op het circuitpark Zandvoort. Dan hebben we nog de Classic Concert. Um, Saxofoon or Orchestra in de Hervormde Kuik. Aanvang 1500 uur, 3 uur. En op 17 mei de Mega jaarmarkt in Centrum Zandvoort van 10 tot 6. Rest ons nog even de herhaling van deze uitzending. is dus op donderdag van 8 tot 10. Of uitzending gemist www.zfmzandvoort.nl Waar even de datum en de tijd ingevuld moet worden. 1 uur later inmiddels. En dan... ...eindigen we met een heel veel dankwoorden. Ja, de techniek is genaamd door Thomas de Jong. De, de... redactie door Yvonne Roosendaal en Gert van Kuiken. De eindredactie door Gerry Rutte met de leuke muziekkeuze. Waarvoor dank? Ja, we hebben er inmiddels benoemd tot opperhoofd muziek. Ja. De koffie was van Yvonne Roosendaal. De presentatie door Henny van der Leden en Arie Koper. En Hotel Hoogland, wederom bedankt voor de gastvrijheid... ...de koffie, de thee, het water en alle andere dingen. Een prettig weekend gewenst. Graag tot volgende week. En we eindigen met Bamboleo van de Gypsy Kings. Llega así de esta manera, no tiene la culpa. to play bang bang i shot you down bang bang you hit the ground bang bang that all